Sommige leden van het congres hebben de beelden deze week kunnen bekijken. Ook het Amerikaanse volk heeft recht op alle informatie over de dood van Bin Laden, zegt de conservatieve groep die de rechtszaak heeft aangespannen.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 Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland. Overdag is er vrij veel bewolking met kans op een paar buien. Het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarse en knooppunt Oude 2 Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Elden en knooppunt Resse 3 kilometer. Tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Na een carrière van meer dan 45 jaar... krijgt Ferdinand Povel aanstaande maandag... eindelijk zou je kunnen zeggen de VPRO Boy Edgar Prijs. De mooiste en meest prestigieuze jazzprijs van Nederland. Ja, dat ben jij Ferdinand Povel. Van, van harte gefeliciteerd. Welkom in Saluna. Dank je zeer. We gaan het komende u praten over jouw liefde voor de muziek... en voor de tenor in het bijzonder. En we laten natuurlijk muziek van jou horen en van jouw muzikale helden, mensen die jou geïnspireerd hebben door een lekker jazzavondje. En voor mensen die het leuk vinden om morgenochtend... nog een lekker jazzochtendje te hebben... zeg ik pas vast even dat dit gesprek al morgen op onze website te vinden is. ksloona.ncrv.nl Daar kunt u dus terugluisteren en kunt u ook allerlei andere dingen bekijken... die met Ksloona te maken hebben. Uh, Ferdinand, wat, wat dacht jij toen je... Uh, Eind januari werd gebeld met de mededeling dat je die Boy Edgar prijs had gewonnen. Nou, ik werd gebeld door Sophie Blousset van het MCN. En die zei ik heb een leuke mededeling voor je. En uh, je hebt de Boy Edgar prijs gewonnen, dacht ik. Nou ja, het zal wel geen grap zijn, maar het overviel me reusachtig. En uh, ze vroeg meteen hoe ik dat vond. En ik moest dat even op me in laten werken natuurlijk. Je vond het niet meteen he, geweldig? Nou, ik dacht er zou wel weer wat aan vastzitten. <laughs> <Wat, laughs> een opdracht. Een en contract. dat bleek ook zo te zijn. Ja. Nee, dat nou niet. Zeer zozeer. Maar het heeft natuurlijk allerlei consequenties. Hè? Ja, maar in de, de eerste weten. plaats ben je toch blij voor die erkenning? Ja. Um, hmm. Ja, dat, natuurlijk wel. Allicht, allicht. Maar uh, ik ben misschien wat somber in mijn... Uh, wereldbeeld en dergelijke. Ik denk, er moet wat achter zitten. Daar dus ze iets, willen wat daar zal iets achter zitten. En uh, ik dacht, oh ja, nou... En dat bleek ook... Ik had bijvoorbeeld niet eens een website. En dat hebben we ook allemaal moeten doen. En het had enorm veel gevolgen. Ik heb er voor... veel aan gehad, kan ik je vertellen. Ja. Dat is heel handig. Nou, Marianne heeft dat achter mijn rug... Uh, jou, jouw partner. Tot, ja, tot stand gebracht. Marianne van Genebed. En uh, die heeft dat al uh, voorgekookt met iemand... met een, een zoon van een collega van mij. Dat is ja, ja. erg leuk. Het is allemaal gelukt. Ja, nee, mooi, maar dus dat zat er aan vast. Uh, heb je ook gedacht van uh, waarom nu pas? Want ik zit al meer dan 45 jaar in het vak. En, uh... nee, nee, nee, nee. Want dat, er zijn wel uh, mensen, collega's, fans, die zeggen van de had hem veel eerder moeten krijgen. Ja, dat, dat, dat hoor je wel eens. En het is ook niet zo gek als je nou. Uh... Het is ook wel eens een, een periode aan aanmoedigingsprijs geweest natuurlijk. Ja. En, uh... Dat zou wel cynisch zijn. Dat <laughs> het, ja. uh, ik, ik was bij de allereerste uitreiking. Vroeger heette die prijs de Wessel-Ilkprijs. Ja. Dat was de echte nood van Rita Reis. En uh, die is jong gestorven. En ze is daarna met Pim Jacobs getrouwd. En uh, uiteindelijk is die prijs omgedoopt naar de, de Boy Edgar prijs. Die hem een keer gewonnen had, hè? Die had hem ook al als tweede, geloof ik, gewonnen. Ik ben bij de eerste, althans in de tournee wat eraan vastgeknopt was... van de eerste uh, prijswinnaar, dat was Herman Schonerwold. Mm -hmm. En ik zat toen nog op clarinetles bij Theo Louvendi... die ook een jazzman was... En uh, ik ben naar. Het, naar ik kom uit Haarlem en dan ben ik naar het concertgebouw geweest. En daar speelde Herman Schroederwald met Rob Matna, wat later een goede vriend van mij geworden is, die ik toen nog niet kende. Uh, Rut Jacobs en KC. En Rut is ook een zeer goede vriend van me geworden. KC is al heel lang overleden, maar ik heb ooit eens als jonge vent met beiden mogen spelen toen ja. ik uh, 19 was. was maar dat betekent je, dat, dat je de, de geschiedenis van die prijs heel goed kent? Ja, maar niet. Alle tussenliggende jaar. Ik heb nee, nee. Niet je, hebt het gevo gevolg. je hebt niet al je nee. voorgangers uh, op een <laughs> nee, rijtje, niet. heb je enig idee waarom je hem gekregen? Ja, natuurlijk heb je dat idee. Maar uh, ja, leg eens uit waarom ik hem Nou, hem gekregen. Ik, ik weet het niet. Het, het, vroeger, de eerste paar keer was het duidelijk wie hem kreeg. En later is het meer een aanmoedigingsprijs geworden ja. voor mensen die. Maar nu, waarom heb jij hem gekregen? Ik, het, het lijkt een soort oeuvreprijs. Inmiddels. Ja. Dat is misschien al eens vaker gebeurd. Maar, maar goed, er zijn me meer mensen met een groot uurveren die hem niet krijgen. Want ik, ik kan wel iets citeren ja. bijvoorbeeld uit dat uh, juryrapport. Ja. Dat je, was je er helemaal mee eens eigenlijk? Nou, er stond nou niets in waarvan ik dacht... ik zou dat zelf niet verzonnen hebben... maar er was nou niets waarvan ik nou, het schaamboek op de kaart zit Hoe het is gekregen. het in hoofd? <laughs> uh, Povel is een verfijnd stilist die een aansprekend breed geluid koppelt... aan een vloeiende melodieuze manier van soleren. Zijn improvisaties zijn helder gestructureerd... En toegankelijk, zonder dat ze daarbij een aan avontuurlijkheid inboeten. Nou, dat, is, dat had ik over mezelf niet durven zeggen. Als je zo'n zin leest, moet je dat nog wel dat, even tot je door laten ja. brengen wat er allemaal staat. Je ja. hebt een aansprekend breed geluid. Ja. Wat is dat? Nou, ja. Ik probeer. Dat is niet een, een, een opzet. Ik probeer niet het breedste geluid te krijgen wat er uit zo'n ding kan komen. Maar. Uh, het is wel prettig als het toch een beetje vol is. Dat is en, maar ja, je kan een heel Iel pieptoontje maken, ja, je maar kan, je kan ook iets heel ja, breeds waar heel veel. Ja, je kan ook een heel uh, uh, robuust geluid maken, wat dan minder elegant is. En als je uh, improvisaties helder gestructureerd zijn. Wat betekent dat dan? Ja, nou. Um, ik denk dat, uh, dat ik me daar achter kan scharen. Ik geef veel les. Zo is het ja. later nog over misschien. En. Um, ik probeer altijd aan de studenten duidelijk te maken... Uh, dat ze uh, verstaanbaar moeten spelen. Niet zozeer voor het publiek, maar voor hun medemuzikanten. Dat die adequaat reageren. Dat je bij, blijft communiceren met elkaar? Ja, vader. precies. Dat je blijft als, als iemand een bepaalde frase speelt... wil de drummer ook weten welke kant het op gaat. En Niet dat als... is helder gestructureerd? Ja. ja. En dan uh, ben je nog steeds heel avontuurlijk, staat er ook in. Ja, nou, het blijft me boeien. Het blijft me boeien... Um, uh, zodra ik. Ik heb, ik heb een, een hok thuis ik heb een tuinhuis achter mijn huis. En daar ga ik dan wel eens in om te studeren. En dan ga ik wel eens geladen naartoe. Omdat ik nieuwsgierig ben wat er komt. Als je zelf Met, als gaat als je, als ga je, als je, studeren. In je eentje? Ja. Dan ben je nieuwsgierig wat er komt. Ja, en dan ben Terwijl ik een beetje geladen in... en een beetje. alsof ik naar een optreden ga. Echt waar? Ja. En en want, maar jij weet toch wat je gaat doen? Nee, dat weet, weet wat... ik, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet, ik weet waar ik me mee bezig hou. Ik neem een stuk onder handen wat ik misschien uh, moet leren kennen. Of ik, uh, iets wat ik al ken, maar daar andere ideeën over krijg. Ja, ja. En dan wil ik kijken hoe dat gaat klinken. En dan verbaas ik mezelf soms. Omdat het zo mooi is? Nee, niet omdat het zo mooi is. Nou ja, <lacht> Je leert met hele kleine stapjes leren steeds wat bij. En is dat vaak? Dat je denkt, wat zal vandaag weer brengen? Eh... Uh... Ik vind eigenlijk, uh, uh, verwacht ik dat van mezelf bij elk optreden. Ja, maar ook als je repeteert? Als ik studeer ook, ja. Studeer. Ja. ja, dan ben ik nieuwsgierig wat er komen gaat. Is er een verschil tussen studeren en repeteren? Ja. Uh, nou, repeteren is met een groep. Oh. En studeren is, kun je, doe, je in je eentje. <laughs> maar ook op repetities dus kun je... Je hebt wel eens dat je op repetities... Uh, uh, veel prettiger en ontspannender speelt dan tijdens een optreden. Er kunnen allerlei dingen de weg zitten. Ja. Het geluid is... Uh, Weer zijn weg. Mensen hoesten de hele nee, tijd. Nee, dat is niet erg. Nee. Oh. Maar als het, als het akoestisch uh, in onbalans is... dan is het heel vervelend als je zelf niet kunt horen. Maar het is wel fantastisch als je dat hebt. Hè? Dat je elke keer denkt, van, wat zal het deze keer weer op gaan leveren wat ik maak? Dat je ja. jezelf blijft verbazen. Dat is wel oh. hartstikke mooi. Ja, het is niet dat je nou uh, zwelgt in... Oh, wat heb ik dat weer mooi Nee, het is, het, is, het, is, het is geboren uit nieuwsgierigheid. Ja. Dat is het eigenlijk, nieuwsgierigheid. Mooi. En wat ze ook hebben gezegd in dat juryrapport... Uh, is dat jij... Uh, uh, na, naast Povels vermogen om virtuositeit volstrekt vanzelfsprekend uh, en onafvolgbaar te laten klinken, waardeert de jury in het bijzonder zijn artistieke integriteit. In zijn lange loopbaan is Povel nooit gegaan voor gemakkelijk commercieel succes. Nou, ik heb natuurlijk uh, als uh, sideman heb ik in allerlei orkesten gezeten mm -hmm. op tal van instrumenten. Ik heb net gespeeld. Noem er eens een paar. De Skymasters, ja. Metropool. Ja, nee, meestal wel, ben ik als gastvader geweest. Oh. Dat heb ik in... Maar vroeger bij het Vaardansorkest heb ik er een ruime tijd in gezeten. Dat tros, big band onder leiding van Kenny Nepper. Uh, allerlei televisie, nou ja, tientallen uh, ensembles die voor de omroep werkten vroeger. Oh. En uh, bijvoorbeeld uh, een van de acht bij, uh, bij Mies Bouwman. Oké, Dat van mee. Tony Nolte, Ja, natuurlijk, ja. Dus dat doe je. En uh, uh, dat zijn dingen waarbij je je als nou ja, vakman verhuurt. Ja. En daar heb ik nooit enig bezwaar tegen gehad. Waar ik wel eens bezwaar tegen heb... is dat je je muzikale integriteit ophangt aan een kapstok die niet deugt. Je, gaat gewoon, je speelt commerciële muziek. Als ik vroeger gebeld werd, vroeg ik niet wat voor muziek is het eigenlijk. Ik vroeg alleen hoe laat begint het, welk instrument, hoe laat zijn we klaar. En dat noemen ze integer? Nee, dat is wat je doet als vakman. Ja. Maar dingen waar je nou uh, uitdraagt, waar je zelf in gelooft... Ja. Daar, moet, daar moet dan wel een, een muzikaal geweten, een artistiek geweten achter Dus er is een deel gewoon werk... Ja, en precies. er is een deel kunst misschien, of waar je ja, hart dat, ligt. Ik, ik noem mezelf geen artiest of kunstenaar, maar muzikant. Ja, maar er is een deel echte muziek waar je hart ligt en dat is in Dat is, ja. Dat... Maar dan zeggen ze ook, je hebt nooit een hele carrière nagedreven... je hebt nooit geprobeerd op de voorgrond te treden. Nee, nee, nooit... nee, nee. En dat is ook zo. En dat komt eigenlijk voort uit het feit dat de muziek me fascineerde. En niet de carrière op zich. Ja, en dat is in al die jaren niet veranderd? Nou, ik, het kan zijn dat ik te luider voor ben om ooit een poot uh, uit te steken in die richting. dat je bekend wordt of iets dus dergelijks. Ja. Ik vind het ook een, vaak een beetje gênant. Maar, om bekend te zijn? Nou, ik vind dat niet, niet zo heel prettig, eerlijk gezegd. Ik wil niet op straat herkend worden. Ja. En. Uh, daar is het maar nooit om gegaan. Ik was gefascineerd door die muziek en die nieuwsgierigheid is gebleven. Uh, en het is, uh, een hoop, het, tegenwoordig is het zo dat mensen moeten carrière maken... om überhaupt aan de bak te komen met bepaalde dingen. En dat geldt tegenwoordig ook voor jazz. Uh, het, het komt een beetje, de popmentaliteit komt nu ook in de jazz naar voren. Ja. Het is en dat is van jou niet zo? Nee, it, en, ik, nee. en ik, heb, uh, ik ben altijd gelukkig geweest als Sideman hoeft er nooit onder mijn naam. En uh, dat, uh, ik heb veel leuke dingen kunnen doen zonder dat ik uh, aan de weg heb hoeven timmeren. Ja. Op die manier. Lekker ja. rustig. <laughs> uh, we hebben wat in de, in de CD. want Hier staat een CD-speler. Daar gaan we allemaal dingen in laten horen. Uh, hoewel het altijd minder is dan je van plan bent van tevoren. Wat zit er nu in? Want we gaan weer iets van jou laten horen. Was dat iets met Rob Matta? Ja. Oké, ja. ja. Die, uh, okay, ja. Dan, het, Rob Matta is een van mijn uh, Mentoren, mentors, mentoren. Mentoren, joh, ja. we begrijpen het. Uh, ik had veel uh, oudere vrienden. Ik heb, uh, doordat die muziek uh, niet zo heel erg populair was... had ik aansluiting bij oudere vrienden. Mm -hmm. die dat goed. En Rob Matta was een van die oudere vrienden. Hoeveel ouder? Uh, Rob was, denk ik, 15, 16 jaar ouder dan uh -huh. ik. Ja. Uh, hij is helaas overleden, een paar jaar geleden. En uh, Hij is een inspiratie geweest voor... Uh, voor heel veel muzikanten. En waar moeten we nou op letten als we dit gaan beluisteren? Um, ja, het is, je hoeft niet het he, de hele Nee, we, gaan het te... klein, we doen het de kleinste uh, Sommige mensen die zijn of, uh, willen wel eens weten hoe zit dat dan met een geluid en dergelijke. En, uh, mijn moeder die, uh, belde mij eens een keer op, ik heb je op de radio gehoord. Ik zeg, waar mee dan? Dus nou, met dat en dat zeg ik nou, dat heb ik nooit gedaan. Zeg ik, ja, ik weet het zeker. Mijn moeder herkende mijn geluid. En had ze gelijk? En dat plek inderdaad zo geweest te zijn. Dus als je het over geluid zou willen hebben... Het, het dus hier natuurlijk... horen we typische ferdinand nou, boven dat, geluid. Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat, dat zou kunnen. <laughs> we gaan straks de microfoon wel even openzetten. Dan kan je zeggen waar het, waar het precies ja. komt. Oké, okay, nou, ik zet hem nu aan. Hoe heet het? How Deep is the Ocean? Even kijken, hoor. Nummer twee. How Deep is the Ocean? Wim Matna horen we nu op ja. piano? ja. En dit ben jij? Ja. Ik heb wel iets over geluid weten, toch? Ja. Daar, daarom hadden we hem erin gelegd. Ja. Ik weet niet of... We blijven al. Iedereen hoort wat je zegt nu, hè? Ja. Dus wat ja. wij je zeggen? Uh, nou ter sprake kwam, wat is nou een geluid en een herkenbaar geluid op een instrument? En uh, uh, ik weet niet of het het beste voorbeeld is, maar het is in ieder geval een geluid wat mijn moeder herkent. Ja, waaraan herkent jouw moeder jouw spel nu? Even, even nog een klein beetje, Bart, kunnen wij nog heel even iets harder... Ja, ja dat, dat zou ik niet precies weten, want ik heb wel eens iets gehoord waarvan ik niet wist of ik het was of iemand anders. Dus je moeder kon dat nog beter, dan hè? Ja, die kon dat beter horen dan want, ik. Want zij was pianiste, hè? Zij was pianiste, ja. Ja, ja. Um, ik heb. Uh, als je er zo intensief mee bezig bent, dan verwar je wel eens de dingen. Hè? En uh, ik heb. Uh, er zijn misschien uh, voorbeelden van mij en andere, John Coltrane. En ik hoorde op een gegeven moment in een drukcafé een plaat... en ik dacht, god, wat speelde Coltrane goed in 56 dacht ik. Toen bleek dat een plaat te zijn van Dexter Gordon in 53 Het was een geroezemoesend café, dus je kon niet precies... De ja. hier wat je, wat je hoorde. Maar dat vind ik toch wel een, een tamelijk grote blunder, eerlijk. Ja, ja. ja <lacht> maar het nou bleek achteraf dat, dat, dat Dexter Gordon... toch de grote inspirator <lacht> was van John Cole. <lacht> Oké, okay, dat vergoedt ja. dan nog enigszins <lacht> deze fout. Ja. Maar uh, heb je wel eens met je moeder gespeeld, eigenlijk? Nou, er was thuis weer veel muziek gemaakt. Ik heb pianoles van mijn moeder gehad, toen ik zeven was. Wat niet zo fortuinlijk was, want dan hoorde je uit de keuken... vies, dan had ik een voorteken uh, vergist, heb sowieso eigenlijk... er stond één kruis... Ja. Dus dat, uh, daar zat geen regelmaat in. Maar hmm. ik heb wel altijd behoorlijke muziek gehoord. Ik heb uh, drie broers en zusters professionele muziek. Hoofdbroers, oh. andere achternaam. Meurlinger heette ze. Mijn oudste broer was een buitengewoon goede cellist. Hij heeft in alle orkesten gezeten. En in Duitsland in het Reinigers Kammerorkester. Dat was een, uh, een, een heel goed kammerorkest... waar nog weer een strijkpartiet uit ontstaan is. En daar is die hele wereld mee afgereisd is daarna teruggekomen naar Nederland, naar ja. Rotterdam. En... Maar we gaan niet de hele familie langs. Nee, nee goed. We, we, we okay, een ja, ja. We, maar je hebt veel mooie muziek gehoord, van huis ja. uit meegekregen dus. Ja. Uh, en toch nog even weer terug naar dat typische ferdinand Poverheid. Even los van wat we net hoorden dan. Ja. Maar als je jouw eigen geluid zou moeten beschrijven... Dan, we hebben al gehoord dat het breed is, wat, wat, wat is het nog meer? Of is het echt te moeilijk? Een, te moeilijke nou, um, de, de saxofoon is een jazzinstrument bij uitstek. En eh, voornamelijk de tonoorsaxofoon. En dat heeft ongelooflijk veel verschillende timbres eh, in de jazz. Meer dan in de klassieke muziek. Daar geldt een uniforme regel, min of meer. Maar je hebt mensen als eh, Coleman Hawkins, of John Coltrane, of Stan Getz die klinken alle drie totaal uiteenlopend. Ja. Dus, het heeft niets met elkaar te maken. En, eh, je kunt dus eh, bijna iedereen eh, wel herkennen aan een bepaald, aan een bepaald timbre. Maar nu jouw Timbre. Ja, het, ik heb natuurlijk voorbeelden gehad... maar je hebt ook uh, die fysieke condities... die bepaalde dingen uh, uitsluiten of uh, mogelijk maken. Ja. Het is eigenlijk voornamelijk toch wat je in je hoofd hebt aan klankvoorstelling. En, en nou, dat ben, er ook weer uitkrijgt. Ja, en dan nou ben ik eigenlijk van huis uit alt saxofonist... Oh. En dat is weer een heel ander geluid natuurlijk. Oh, maar hoor, dat, dat blijf je toch, uh, schijn je toch te blijven kunnen horen. Veel saxofonisten die bekend zijn geworden, zijn vaak begonnen op oudsaxofoon. En waaraan hoor je dat dan? En, uh, het, een oudsaxofoon is natuurlijk kleiner en is compacter en vereist meer precisie. Ja. En dat blijf je een beetje horen als iemand dan saxofoon. Dus je bent een precieze saxofonist. Nou, niet, niet in klassieke zin hoor. Nee, nee, maar ja. wel in, in jazz. <laughs> ik ik moet, vergeet bijna helemaal uh, het, uh, het antwoordapparaat. Want dat is uh, gisteravond ingesproken door Lex Bolmeijer. En uh, oh. daar moeten we ook nog even naar luisteren. Oh jee. Er is één nieuw bericht. Dag, Klaas. je hebt uh, de tenor saxofonist Ferdinand Povel te gast... vanwege de Boy Edgar Prijs. Uh, op de tegel bij kunststof heeft hij niet zo lang geleden... een uitspraak van Lee Konitz genoteerd. After you play a tune for 35 years... you don't play the tune but a tune... You. Mijn vraag, met welke tune heeft hij dat? Nou, daar zou ik wel een antwoord op weten. Maar hij, heeft, hij kent waarschijnlijk meer dan duizend stukken. Nee, heeft, ja, heb jij dat, is de vraag. Nou, Lee had in ieder geval All the Things You Are als tune. Ja, yeah. All the Things You Are. All yeah. the Things You Are, van Jerome Kern. Um, het aardige daarvan is, als iemand een hekel heeft aan het... Uh, spelen van clichés, is het Konitz ja. Zelf zijn eigen clichés. Hij speelt niemand na. Hij speelt ook zichzelf niet na. En daarom is het gek dat iemand als Konitz beweert dat je geleid wordt door het materiaal. Ja. En dat, het, dat de melodie jou gaat... Uh... Ja. Maar het aardige daarvan is dat als je nou zo boven de materie staat, heb je de echte vrijheid om daarmee te doen wat je wilt. Ja. Die zal waarschijnlijk die nieuwsgierigheid hebben dat het elke keer anders is. Ja. Maar heb jij het ook? Heb jij zo'n melodie die jou speelt in plaats van omgekeerd? Nou, als je een stuk heel goed kent... dan heb je je nergens meer zorgen over te maken. en Dan kun je juist die stukken die je heel goed kent... daar ben je dan vrijer in dan dingen waar je nog moet denken... hoe we bij welke kant het weer oploopt. En dat is dus een beetje wat hij bedoelde? Ja, dat denk ik wel, ja. en, Hebben we daar een voorbeeld van hier? Uh, Op de stapel? Nou, ik heb ik, jammer genoeg even... Charlie Parker hebben we hier ergens Nee, iets van jou he? nog? Nog één dingetje? Oh. Is dat bijvoorbeeld in het John Marshall uh, quintet? Ja, dat... Zit hij iets? Daar zit misschien... Is daar iets wat je zo vaak gespeeld hebt... dat je helemaal boven die materie staat? Nee, dit is allemaal nieuw. Het was oh. nieuw in de studio. <t Bienvenidor posible> oh god, je echt nog noten lezen terwijl je bent... Nou ja, dan laat ik dat even zitten. Um, Want jij zegt, ik ben van huis uit uh, alt-saxofonist. Waarom je niet door bent gegaan op de piano, dat is inmiddels duidelijk geworden. Maar waarom is het uiteindelijk die tenor-saxofoon geworden? Ja, um, de alt-saxofoon hoor ik in een, in een zeer beperkte range... Van stijl. Is, uh, en dan. Het heeft een. Doordat het een hoger instrument heeft. Heeft het een compacter bereik. op de een of andere manier. En klinkt het alleen maar goed. in een bepaalde toonsoort. zoals een zangeres. een ja. toonsoort uitzoekt. En met een tenoorzaxofon. kun je iets ruimer zijn in je gebied. En niet alleen qua register. maar ook qua stijl. En het register ligt een beetje uh, op hetzelfde niveau... als de menselijke stem, heb ik begrepen. Ja, het, ja een tenor, zeg ik, zo, wat zou, ik denk denkt dat het meer bij een vrouwelijke altstem... zoals ik de tenoor speel. Als de vrouwelijke altstem klinkt, ja? dan, dan de mannelijke tenor. Speel maar, jij dan op een vrouwelijke manier tenor, zeg ik? Nou, dat denk ik nou weer niet. Maar, nee. <laughs> <laughs> maar, zo, maar zo klinkt dat dus. Maar ja, dat zo, is zo, het dus. Kan, het je, kan, je, je kan er bereiken. meer kanten mee op. Je kunt er meer mee met het Ja. Door. Um, er, zijn, uh, er zijn twee hoofdrichtingen. De eerste grote solist op de tenoorsaxofoon was Common Hawkins. En die had een heel breed geluid. Dat was echt een breed geluid. En een heel diep geluid. Dat klonk alsof het een, ding een stuk lager was dan wat je over het algemeen hoort. En de andere belangrijke invloed was uh, Lester Young. En die had een lichter geluid. Later had je modernisten, wat we vroeger moderne jazz noemden... Ja. Uh, Charlie Parker, hè? bebop en zo. En daar kwam Sonny Rollins. En die kwam meer uit de hoek van Coleman Hawkins. En bijvoorbeeld Stan Getz kwam meer uit de hoek van Lester Young. Ja, Jan. ja, dus dat die onderscheiden dan... zich heel erg. Ja dat, was, ja, dat is allemaal mogelijk op de Noordenseksofoon. Hier hebben we Charlie Parker. Oh ja. Oh. Is dat leuk om daar wat van te laten horen? Ja, ja. Dat is een vroege opname... Nummer 14. Hij moet erin natuurlijk. Hè. Ja, eerst moet die andere er nog uitzien te krijgen. Maar dat, dat, is dat is een, lijkt wel een... gaan lukken. Charlie Parker die schreef in de taxi... Nummer 14, hè? Ja. Die schreef in de taxi op weg naar de studio. Ja. Hij had een uh, narcotics-problem. Die was en, later. Uh, Aan de drugs? Ja, zeker. Maar goed, hij merkte verder niet, zijn collega's weinig van. Maar die schreef op weg naar de studio in de taxi een thema. En uh, dat waren vaak op stukken die, die bestaand waren... dit is Embraceable You van, uh, van George Gershwin... daar schreef hij een thema op, Quasimodo. En dat gaan we nu luisteren, dat is nummer 14. Dat en, is nummer 14. En, en die stijl van hem is? Dat is bebop. Ja, en, maar zijn manier, zijn geluid, is dat breed of... Uh... Voor een alt-saxofoon is dat heel breed. Dit is, <lacht> is alt-saxofoon, een brede alt gaan we nu beluisteren. Ja. <lacht> Komt-ie, Charlie Parker. Het thema komt daarvoor, hè? Ja. Is dit 14? Het is wel 14. Is het niet wat we, wat we moeten goed, hebben? Ja. Gelukkig. Dat is met... Uh... Ja. Het is dekker met Mars Davis en J.J. Johnson op trombone. Direct speelt hij de solo, hè? Dan kun je dat geluid horen individueel. Ja. die brede alt. Ja. Even hey, stil, hè? Heet hoe breed die alt van uh, Charlie Parker? Ongelooflijk, ja. hè? Ja. <laughs> ja. En 47, u... was het ja, het en 47? Ja, 1947. 47. Hij is gestorven in 55 op 34-jarige leeftijd. 34? 34 is hij geworden, ja. Dus dan was hij hier 27? Ja, dat heb je snel uitgelegd. Ja, ja. En hij, ik hoor hier ook nog de invloed qua frasering... van de eerste beroemde tenoorseksuïst Coleman Hawkins. Dibbe, dibbe, dibbe, dibbe, dibbe. Dat, ja? Dat, ja, dat, dat zware articuleren en alles. En dat was kennelijk een invloed van hem. Hoe blij kun jij nou worden van het luisteren naar een saxofoon? Nou, ik krijg er muziek. soms, als ik korte mouwen heb, gaan mijn haar soms overlens staan. Ja? Als ik zoiets hoor. ja. Heb je dat ook bij muziek van jezelf? Nee. Nou, nee. Eerlijk. <laughs> Eén of twee noten. Nee, maar dat, als het je verlast, maar verder niet. Nee. Nee, nee dat denk ik niet. Nee, als, je je repeteert? Als, dan... ik, nee, als ik dingen terughoor van mezelf, dan weet ik... Uh, ook als het lang geleden is, weet ik nog hoe dat was. Um, hoe het aanvoelde. Soms valt het mee en soms valt het tegen. Dus het is ter controle wel goed om het een keer teruggehoord te hebben. Maar het is, het is geen nieuws. Je weet dat toch wel. En iets wat je weet kan je nooit uh, kippenveel bezorgen. Nou, je bent dan bezig met alle details en zo. Dat is, uh, ja. is maar goed ook. Ook met oude dingen. Ja, ik, heb, ik hoorde laatst iets, Ik heb natuurlijk een hoop dingen moeten verzamelen. En ik kwam laatst iets tegen waarvan ik niet eens mezelf herkende. En uh, dat was wel grappig. En uh, ja, dat ik, ten eerste kon ik de toon niet herkennen. Hoe heb ik dat voor <laughs> ooit gedaan? Ja. En de hele setting niet. Het was met een groot orkest. En ik denk dat de muziek van Rogier van Otterlo was. Misschien was het filmmuziek. Ik weet het niet meer. En daar, daar had ik iets in te doen. Een soort uh, solo. Partij En uh, dat verbaasde me eigenlijk. En denk je dan, nou, niet slecht? Dat was niet slecht. Nee, dat was, ja. niet slecht. nee. Dat was niet slecht. Het was niet bijzonder, maar niet slecht. Nee. <lacht> wat, wat moet je nou hebben... om goed van te kunnen spelen? Wat moet je kunnen? Wat moet je zijn? Nou, um, Charlie Parker, die we net gehoord hebben... die zei een keer... over beroemde spreuken gesproken... If you don't live it, it doesn't come out of the horn. Ja. Dus wat je speelt... Het is niet zo dat je als je speelt alleen maar verbaasd bent wat die vingers doen. Nee, je, die vingers moeten doen wat je wilt horen. Ja. Yeah. If you don't live it, it doesn't come out of the horn. Um, maar hoe leef je het dan? Dat zijn niet alleen de vingers. Nee, je moet, je moet, je moet een. een, een uh, je moet toch op de een of andere manier vastbesloten zijn. Dat je het zo gaat doen. Ja. Yeah. En dat, dat is een nuance. Kan dat. Anders uitpakken. Omdat je ook met mensen samenspeelt. Dus je moet als tenoorsaxofonist, maar dus in het geval van parka's... als, uh, al, als, als, als al, jazzmuzikant gewoon in het algemeen. Als, ja, ja. Ja. Moet je weten wat je wil, welke kant het op moet gaan. Ja. Um, en je moet het leven. Moet, hoort er ook een bepaalde levensstijl bij dus? Nou, je hebt, net als in alle andere takken van sport, heb je natuurlijk mensen met verschillende karakters. Er zijn hele zachtmoedige mensen, er zijn hele uh, cynische mensen die prachtig spelen. Kom jij tot de categorie zachtmoedige mensen? Heb ik nou, er idee? zijn mensen die heel vriendelijk en heel slap een handje geven... en reuzen intensief ja. spelen. En, en, en jij nou, waar geeft mensen een hand? Nou, wij geven elkaar toch een oh, normale hand. Redelijk ja, ja. stevig. Maar, maar wat voor type ben jij dan? Nou, ik denk dat ik... Uh, ja... Niet het type opschepper, hè? Nee, maar... Nee, dat, dat, dat, dat zeker niet. Dat zeker niet. Maar ik een dier een soort van vastbeslotenheid aan de ja? dag te leggen... die misschien op niks gegrond is. <laughs> Hoezo op niks gegrond? Nou, af en toe betrap ik mezelf wel eens op stevige uitspraken... waarvan ik achteraf denk, nou, dat heb je wel stevig gezegd... maar is dat wel verantwoord of zo? Dat, dat... Eigenlijk staat het nergens op. Niet helemaal nergens op, maar een beetje boven de macht, hè? Heb je dat ook als je speelt, dat je, dat je bezig bent en denkt... eigenlijk kan ik dit helemaal niet? Nou, een, uh, een, een geringe dosis van overmoed is me niet vreemd. Ah, nou, dat is wel <laughs> goed. En dat heeft je vergebracht in ieder geval. Um, en Die lippen, ja. moet je soepele lippen hebben? Ja, het is natuurlijk zo'n kringspier. En als, je, als ik drie weken niet speel en iemand belt me op... kun je vanavond komen spelen, Nou, dan, dan weet ik niet of het allemaal wel lukt. Dat... Onmiddellijk. Je moet dat in conditie houden. Kun je die lippen ook trainen zonder een uh, instrument in de buurt? Ja, bij een koperinstrument is dat veel kritischer. Trompetisten moeten zich warm blazen voordat ze een optreden doen. Ja. Anders gaat het mis tijdens het optreden. Jij kan gaan staan en spelen. Ja, niet helemaal. Het is, niet zo, het is geen blokfluit. Ja. Dus de, de, de hoort er hoort een zekere training bij. Maar, maar, um, maar die, die, die lippen... Die, die, kan iedereen dat? Of moet je ook... Nou Moet je daar um, bepaalde lippen voor hebben? Als ik nou bijvoorbeeld uh, een maand niet gespeeld heb... en ik pak dat ding weer, en het klinkt verrot. Ik weet hoe ik het zou moeten doen, maar die spanning zit er gewoon niet op. En zijn er ook mensen die die spanning er nooit op krijgen? Uh, als je te weinig speelt, ja. Nee, maar dan ook dan omdat ze ja, het gewoon ja, fysiek ja, niet voor elkaar krijgen. Ja, maar het is ook weer een mentale kwestie. Je moet het ook wel willen. Huh? En uh, wat ik dan heb als ik te weinig gespeeld heb... dan Ga je, wat je mist aan lipspanning, ga je compenseren met kaakdruk. Dus je bijt op je lip en dan krijg je een beurse lip. En dat is heel onprettig. Ja. En als ik nou geruime tijd elke dag een uur of anderhalf speel... dan zou ik na drie weken ook twaalf uur kunnen spelen zonder dat ik pijn krijg. Ja? ja. Ga je ook anders zoenen als je veel speelt? Nou, dat wordt een beetje stijver dan. <lacht> Kijk even naar Marjane. Nee, Die zit geen, geen in. beweging. Nee. Um, Even iets anders, want uh, we hadden het net over die brede geluiden... en die mensen die je zo, uh, die, die zo typerend speelden. En een, een, een paar jaar geleden stond in de Volkskrant een artikeltje... waarin stond dat tegenwoordig eigenlijk mensen allemaal op elkaar lijken. Alle saxofonisten lijken op elkaar. Omdat vroeger moest je onderscheiden, moest je opvallen, want dan kreeg je werk. Tegenwoordig moet je juist niet te veel opvallen om in zo'n orkest te passen. Herken je dat? Nou, dat, dat, dat is een complex geheel wat je daar aan roert. Oh, um... interessant thema wel, hè? Ik zou me kunnen voorstellen dat qua toonvorming... dat er een soort uniform, uniform, uniformiteit plaatsvindt... Ja. als je optimaal aanblaast. Kijk, jazz is natuurlijk uh, gedeeltelijk ontstaan... op uh, totaal autodidacte manier. Ja. En daardoor heb je ook zoveel individuen. Mensen waren te technisch gewoon minder goed vroeger. Ja, ja, en je hebt ook een soort uh, articulatie. Als je nou bijvoorbeeld klassiek klein net studeert... Dan leer je een T, ja. ta-ta-ta-ta-ta, tat, tat, voor staccato. En een D voor portato, da da da da da Bij jazz heb je allerlei dingen die geboren zijn... uit niet zo geciviliseerd zo'n instrument leren spelen, of gecultiveerd. Waarbij zelfs de L of de J, de L, dat soort dingen, plaatsvinden. En dat is weer gecultiveerd tot iets wat... Wij, nou ja, dat hoor je bij Charlie Parker of Cannibal Adderley... of uh, al ja. die uh, Stan Getz. Die hebben een hele goede jazz-articulatie... die niet bestaat in de klassieke zin. Maar dat brengt ook een grote mate van individua individualiteit met zich mee. Ja, maar nu worden ze allemaal zo goed getraind, nou, ja, dat het allemaal op elkaar nou, gaat ja, lijken. Er is, aan de andere kant heb je ook... Er heeft ooit eens iemand beweerd... als je het begin... Een aanzet van een blaasinstrument niet hoort en het eind niet, dan klinken alle instrumenten eenvormig en kun je ze niet herkennen. Dan klinkt een trompet als een hobo oh ja? of een fluit. Geloof je dat? Nou, er zit iets in als, het, als een instrument goed resoneert. Als iemand uh, goed op een fluit in de laagte speelt, dan klinkt het bijna als een hobo. Ja, alleen door die aanzet en de afsluiting. Nou, dat is dan naast. Het term dan ook, hè? Dus ik kan me voorstellen dat er een zekere mate van uniformiteit plaatsvindt... door het feit dat mensen beter op een instrument leren spelen. En de Volkshand vond dat helemaal geen goede ontwikkeling. Nou, ja, alles... Kijk, bij ontwikkeling komen dingen erbij... en er gaan dingen verloren. Dus de grote herkenbaarheid... Louis Armstrong staat niet meer op waarschijnlijk. Uh. Dat, die was waarschijnlijk niet geschikt voor het symfonieorkest... maar wel zeer herkenbaar... En uh, het is jammer dat er dingen verloren gaan, maar er komen ook dingen bij. Hè? Ja, want, uh, je hebt ook, want jij geeft les. Hè, daar hebben we het over ja, gehad, ja, op, aan ja. het conservatorium. Iemand die er bijvoorbeeld bij is gekomen is, Benjamin Herman. Ja. Die heb jij lesgegeven. Ja. K kun jij zien wat een goed nummer is om even te laten horen van hem? Even Weet ik... je dat? Gaan we... Je overvalt me met deze plaat. Er staat trouwens een kruis doorheen, maar in ieder geval, ja. ik heb geen idee. Dat hebben ze zelf gedaan. Nou, zullen we gewoon wat... Uh, Juist, Op uit. goed geluk. Ja. Ik, doe maar, ik heb wel zin in een drankje. Bar Italia staat erop nemen we die gewoon. Maar uh, want, uh, hem heb je lesgegeven? Ja, als hele jonge vent. En dat, dat is dan helemaal goed gekomen? Met die ja, woorden. maar het was ook buitengewoon. Ik, in die tijd zaten, ik weet nog, de dag dat hij proef speelde... Want hij is van de New Cool Collector's, hè? Ja, ben je net 43 geworden van de week. Ik ben vergeten hem te feliciteren Kan op of nu, hij luistert altijd <laughs> op Facebook. Je, kan, je ja. kan ook mensen bellen nog, ja. hè, tegenwoordig. En ik weet nog dat hij, ik geloof dat hij 17 was of 18... En Herman Schoondewold, mijn collega, die zat, wij zaten naast elkaar. En we keken elkaar aan. Ik had met Herman een soort understanding, alsof hij mijn oudere broer was. En dat was er eentje die wij, ja, dat, daar, dat is uh, van het, uit het goede hout gesneden. En hoe is het dan om zo iemand les te geven? Nou ja, het was heel prettig. Ik had een hele prettige relatie met Benjamin. En hij, ik hoefde hem helemaal niks voor te kauwen. Hij, hij wist al van het gest. Het kwam ook omdat hij thuis gehoord had. En hij luistert naar de goede mensen. Maar kan je hem dan nog wel wat leren? Ja, dat, dat moet je aan hem vragen. Of dat, hij wat leren. Heeft. Dat kan nu even niet. Maar heb je het gevoel dat je hem nog wat... Nou, um, in de reacties van, van mensen hoor ik dan wel eens... wat ze dan vertellen over die lessituatie. Ik vind altijd mijn aandeel zeer gering. Er is een categorie van mensen die iets minder getalenteerd zijn... waarvan ik denk, nou, daar heb ik een, een taak in gehad. Hmm. Maar ook bij mensen als Benjamin of Jasper Blom... of uh, Simon Rechter, die, uh, die zijn altijd heel lovend geweest over de lessen... ondanks dat ze niet zo heel erg gestructureerd waren. Oké, okay, oh, dat is juist leuk. Even, ben je meneer, Nummer drie, dus dat was Bar Italia, hè? Hoop ik wel dat die snel komt, dat weten we dus niet. Nee, weten we niet. Anders gaan we nog even, even doorpraten. Ja. Is, en als die gaat spelen, dan houden we hem zijn mond. dan zullen we er aan uh, opletten. Wat even. maakt dat lesgever zo? Oh. <laughs> we hebben hem al, toch? Ik dacht dat Dat is geen oh, Dit daar komt, ja, die ja, was al. Ja, ja, ja, oké. Okay. Goed luisteren, hè? Ah, ik heb ook op telefoon Samen trombone. met een trombone en een ja. alt, ja. ja, ja. Een mooie combinatie. Ja. Nou, een goed stelletje. <laughs> <laughs> heb jij die heb die je stel dat nou vroeger geleerd? Want je moet dus met een, met een trombone samen. Doen. Nee, nee, nee. nee. Dat, weet hij allemaal zelf. dat weet hij allemaal zelf. We hebben het over kleinigheden gehad. En, uh, uh, er zijn, in die muziek is het natuurlijk zo dat... Zonder intuïtie kun je, kom je nergens. Je kunt niet een theorieboek openslaan... en dan op een onbewoond eiland denken dat je jazz kunt leren. Zo zit dat niet. Dus de, de mensen die een, die een achtergrond hebben... thuis gehoord hebben, die hebben altijd een voorsprong. Klein stukje nog even. een alzaksprong, hè? Jij was zijn docent en jij hebt altijd gezegd... tenoorzaxofoon is veel breder, veel leuker, veel interessanter. Waarom heeft hij dan voor de alt gekozen? Nee, hij kwam binnen op alt en dat is je altijd blijven doen. Ik ben geswitcht, hij niet. Ja. <laughs> veel vasthoudender, hè? Hij heeft eens een c melody sax gespeeld. Dat is een heel onbekend ding. Dat zit tussen een alt en een tenoor in. En dat kon hij ook goed? Ja, dat, ik heb het één keer gehoord. Dat was heel grappig, ja. ja. Um... Dit, dit is alweer bijna afgelopen. Nog even één ding, want je, je geeft les en je treedt op. Is optreden zelf spelen voor mensen, is dat toch nog, nog steeds ja, het allermooiste? Ik zou niet weten waar ik les in moest geven als ik nooit meer voeling had met een optreden of met, in de praktijk. Dat, uh, dat is, vind ik een voorwaarde, anders weet ik niet meer waar ik het over moet hebben. Er zijn toch dingen die uh, uh, je moet direct uh, contacten mee hebben, anders dan, dan leeft dat niet. Dan wordt het een, een, een steriele zaak. En wanneer ben je tevreden na een optreden? Nou, dat komt. Uh, mijn goede vriend op lange reis, zei eens een keer: De keer dat je nou echt tevreden bent, is misschien maar twintig keer in je hele leven. Is misschien niet zo'n gekke. Heb je het bijgehouden? Nee, maar ik herinner me wel, wel uh, highlights. waarvan ik dacht dat, je, dat het een, een goed gevoel gaf achteraf. En waar lag dat dan aan? Een goede ritmeseksie. Nee, Goeie ritmesectie. Nou, um, zit er ook wel eens een klein sprankje valse bescheidenheid bij? Of? Nou, maar kijk, als je... je, nee, kunt maar nog je, zo hebt, je... Dat is wel eens een vraag. <laughs> bescheidenheid. Nee, dat... Uh, als, de, als, de ritme, als het niet klikt in de ritmesectie... dan kun je nog zo je best doen... en dan word je opgefokt... en dan, dan ga je geforceerd spelen. Dus... Ligt het nooit aan jou als het goed gaat? Nou, als het met mij niet goed gaat... gaat het natuurlijk niet goed met mij... Maar uh, een voorwaarde om goed te kunnen spelen is dat de ribbensectie goed in elkaar zit. Dus als het goed gaat, gaat het ook goed met jou. En waar ligt het dan aan? Nou, dus geen garantie. Als het goed gaat met de ribbensectie is er nog geen garantie dat het goed gaat met Nee, mij. Maar, <laughs> zeg maar bij die twintig keren gaat het ook goed met jou. En wanneer, heb jij, wanneer geeft het jou dan zo'n goed gevoel? Want dat is moeilijk, je, moeilijk te zeggen. Ga je zweven? Uh, soms kun je heel goed voorbereiden en heb je dat gevoel niet. En soms uh, krijg je een spontane situatie waarbij. Uh, uh, een to toevallig treffen is, waarbij het uh, juist wel dat goede gevoel geeft. Maar is zweef je dan? Krijg je dan bijna dat ja, kip? Ja, dat heb ik wel eens. Ik heb dat wel eens van iemand anders gehoord. Dusko Goykewits, een trompetist waarmee ik veel gespeeld heb. Die speelde met Elvin Jones. Hij zei het was net alsof ik zweefde. Dat de hele band, dat alles danste. Ik heb met. Herkende ja, je dat? Ja, ik heb met Philly Joe Jones gespeeld en ik heb met Kenny Clark gespeeld en met Elvin Queen. En dat dat raakte daar in de buurt. Met zulke drummers was dat een, uh, een belevenis die, uh, die moeilijk uit te leggen is. Dat waren de mensen die, uh, die met Mahals en met, met Charlie Parker gespeeld hebben. Ja. Ik doe even, even iets anders, want uh, dit gesprek duurt nog een paar minuutjes. Dan komt Radio Berg, en dan ga ik ja. met luisteraars praten. En, oh, ja. Ja. Uh, nou ja, wij hebben nu het af, afgelopen... Uur, drie kwartier uh, heb jij verteld en laten horen waarom jazzmuziek zo mooi is en waarom die ze zo door gegrepen wordt en nou ja, dat soort zaken. In het volgende uur wil ik met, uh, met luisteraars eigenlijk hetzelfde ja, doen: ja. mensen die uh, die mogen mij ook enthousiast maken over wat hun zo raakt, of misschien spelen ze zelf wel iets, uh, misschien zijn ze bij een concert geweest dat echt onvergetelijk was. Uh, hebben ze een, een, een, een idool of een CD die ik een keer moet gaan horen waar ze wat over willen vertellen? Dus jazz -liefhebbers uh, bel om mij en luisteraars te enthousiasmeren... en te gek te maken met, met wat zij mooi vinden. Ja, ja. Dat, dat is de bedoeling. 0800-1121, uh, dat is het telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. Dus bellen 0800-1121. casaluna.ncv.nl. En Twitter kan naar hashtag casaluna. We, we hebben nog een uh, minuutje. Neem nog een glas wijn. Uh, <laughs> kan makkelijk op. Broer, Edgar, daar heb je wel eens meegespeeld? hè? Ja, ja, ja, ja. Heel kort, want... We Boy was een uh, fantastische kerel en die uh, een buitengewone charmante schelm. Hij was ook dok dokter, toch? Hij was, ja, hij, hij was wetenschappelijk uh, onderzoeker, ik geloof van hersenchemie en had een leerstoel in Chicago. Ja is ook tijdelijk huisarts geweest hier en speelde en hij had altijd een orkest en en daar graag mee op en dergelijke en, het en jij was... speelde wel eens mee. Ik speelde wel eens mee. Ja. En nu win je de Boy Edgar Prijs. en maandag wordt die uitgereikt en dan ga je met de, de Big Band van het Conservatorium spelen met uh, Joe Marshall het quintet, ja. Julie Quintet, met Sanna van Vliet. Een zangeres-pianist. En, ja. en, en met Ruud Jacobs. Ja. Dus het wordt, het wordt een mooie avond. Vier, vier onafhankelijke ensembles zijn dat. Ja. Zijn, er, zijn er nog kaarten? Nou, kunnen zelf al. Het is in het BIM-huis. Het is een heel georganiseerd geweest. En wij kunnen zelf niet meer aan kaarten komen. Okay. Dus ze nou ja, hebben veel Dan moet, moeten uitgenodig. mensen maar even naar die mooie nieuwe site van jou, ferdinandpovel.nl, dan kunnen ze kijken waar je verder nog optreedt. Ik dank je zeer voor je komst naar Kaarsloenen. Wij maken plaats voor Radio Bergeijk en zijn om twee minuten overeen weer terug. De tot grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen... Volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Radio Bergijk. Radio, Ber Radio Ber Het radiostation voor Bergijk. Radio Ber Uw gastheer Toon Sporenberg. Ja, uh, goeiedag, dames en heren. Uh, misschien even de uitzending openen. Uh, met, uh, laten we zeggen, antwoord op de prangende vraag. Uh, zoals die gisteren in de uitzending is blijven hangen, namelijk waar ik was. Uh, ik had namelijk niet gebeld. Ik had ook geen briefje laten liggen, of een uh, sms'je gestuurd of een e-mail. Uh, uh, was ik vergeten. Dus ja, dan zult u denken, ja, maar dan willen we graag het antwoord toch op de vraag hebben waar, waar je was, Toosborrenberg. Uh, nou, dat antwoord ga ik u uh, schuldig blijven, want daar heb ik gewoon geen zin in om dat te vertellen. Dat zijn uh, hele persoonlijke dingen die, uh, die alleen mij aangaan en waardoor ik last heb van een lichte stijfheid. Maar dat uh, geeft verder niet. Uh, we gaan beginnen met een gemeentebericht, zo, ha, lekker puh. Gemeentebericht. Uh, er is een, uh, een verzoek bij de gemeente gekomen uh, van diverse uh, pluimveehouders. Van wat doen wij nou met uh, al die vaste en dunne mest? Is daar nou geen opslag voor? Uh, daar heeft de gemeente zich uh, over gebogen. En uh, er is nu in ieder geval uh, het volgende geregeld. Er kan in ieder geval in de komende weken uh, zevenen... nee, wacht even, er staat er, 570 kubieke meter vaste, dan wel dunne mest, opgeslagen worden in de woning van Staf Goosens. Dus aanbellen en dan gewoon zeggen, hier ben ik met de vaste en de dunne mest. En dan moet je Staf maar even opzij duwen en dan kunt u de, de mest dus gewoon lozen. Oh, nog even een na, uh, nabericht. Uh, belanghebbenden, die kunnen uh, het besluit waarbij een melding werd aanvaard, dan wel een vergunning werd verleend... op grond van de algemene wet... Nee, dat, van die vaste mes dus. Belanghebbenden, dus meneer Goossens... Uh, kunnen uh, een bezwaar eventueel indienen... maar dan moeten ze dat zes weken geleden doen. Dus uh, sorry, Staf, is te laat. Dames en heren, een bericht en een gast daarbij horend. Het is namelijk zo: er is een cursus gestart in het opleidingsinstituut De Stroming, onder leiding van Geert van Kolly, en die is hier ook aanwezig. Welkom, meneer Van Kolly. Dank u wel. Mag, mag ik Geert zeggen? U mag Geert zeggen. Oh, dat zeg Geert. Geert. Uh, jij geeft uh, die opleidingen tot uh, uh, massage. Want jij uh, bent van mening dat uh, massage een, een, een belangrijk uh, middel is uh, in het intermenselijk verkeer, hè? Ja, um, het gaat om intuïtieve massage. Een vorm oh. van massage waarbij je gebruikmakend van olie. door vooral strijkingen en diepere uh, knijpen. Uh, zacht knijpen. mensen lichamelijk en geestelijk kunnen ontspannen. Oh. En is dat, uh, is dat nou bijvoorbeeld heerlijk om te geven? Het is heerlijk omdat er uh, energie door je lichaam gaat stromen. Ja. En het uh, zelfgeneizend vermogen ja. van de mens uh, tot een uh, ja, groter wordt. Oh, ja. Harmonie. Er ontstaat een bepaalde harmonie tussen lichaam en geest. Ja. En voor wie is die, uh, die cursus bedoeld? is bedoeld voor mensen uit allerlei... Uit, uit eigenlijk alle lagen van de bevolking... die verschillende massagetechnieken willen leren... om deze toe te kunnen passen in hun directe omgeving. Oh. En daar kan iedereen aan deelnemen? Daar kan iedereen in deelnemen. Kleine of grote groepen, met z'n tweeën, met z'n zestigen. Oh. En... Maar kijk, hier in Berlijn is natuurlijk elkaar aanraken niet de gewoonste zaak ter wereld, hè? Nee, elkaar aanraken is nog steeds sowieso niet de gewoonste zaak van de wereld. Mensen durven niet, moeten over een bepaalde drempel, denken dit is eng, dit komt te dichtbij, dit is te persoonlijk. Ik durf het niet, oei, die stinkt, oei, die ruikt, oei. Mensen vinden het een te, de drempel, te hoog, nog steeds, jammer. Ja, ja, ja. nou ik zelf euh, doe altijd één keer per week... Euh bij huis Angela uh, me laten masseren. Zodat ik een beetje van die druk uh, in mijn balzak afkom. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, ik heb dan wel eens last van stijfheid, hè? Ja. En daar kunt u dan iets uh, aan uh, doen? We zijn gespecialiseerd in stijfheid. Oh ja? Al jaren. Oh. Waar zit op dit moment bij u uh, de grootste stijfheid? Nou, wacht even. Dan moet ik even dat ene blad erbij halen met die foto's. Ja, nou komt de stijfheid. Uh, de stijfheid die zit uh, zeg maar hier... Dan gaan we je daar eens even van verlossen. Oh ja, zou je dat willen doen? Ik kom ietsjes dichterbij. Ja, ja rustig hè? Oeh, oh, is dat? Uh... Nee, je wordt er alleen maar stijver van. Oeh. Dit? Ja. Dit oh, is dit. Oeh ja, ja. Oei daar. Tijdje, tijdje, zet even snel stijfheidmuziek op. Oeh. Ik voel hier een. Oeh. oeh, ik voel hier een hele stijvek. Oeh. oeh. Ja, doorheen. Hoor. Ja. Moment. Moet dat met, met, moet dat met de mond? Oh. Oh. Oh. Oh. Ja, steekbij. Oh. Oh. Oh. Maar deze... Toon, oh, even er, er loopt hier een gek door Bergrijk. Die zegt dat hij druk massage doet, maar die geeft uh, aids door met zijn mond. Ik moet hem door te zien, dag. Oh, dag, meneer, dag. dag. dag. Wie was dat? Uh... Nee, de, ik moet je waarschuwen, er loopt een gek rond al twee dagen hier. Die zegt dat hij die diepe kledingen doet en massages en mensen van stijfheid verlost. Maar die heeft de meest verschrikkelijke um, geslachtziekte. Die wil als een grief komen in het openbaar. Eh... Uh... Wat word je nou? Ik, uh, Wat word je nou opeens askraal? Uh, ik moet even naar een. Uh, ik ga even. Uh, iets in de Lysol hangen, snel. Oh! Ik, ik ga even nou. iets in de Lysol hangen. Sterkte, ik neem het alleen van jou over. Ja, graag, graag. Mag je niet met vreemden hè, die je willen masseren meegaan? Nee. Goeiedag, dames en heren, in het kader van het bedrijfsnieuws. Er is uh, in Eindhoven, dus dat is wel een, uh, een eindje weg... is er toch een gat in de markt aangeboord door een, uh, een innovatieve ondernemer. Die heeft namelijk daar opgericht. En die is uh, afgelopen zaterdag geopend een babydump. Uh, de baby waar je genoeg van hebt, die kan je daar kwijt. Dus zet uh, de baby niet bij het, het, het grof vuil. Um, maar je kan je baby kwijt bij de babydump. En dat is de Bosdijk 247 tot 52 in Eindhoven. Oh, godverdomme, dat, brandt. Wat, oh, dat brandt. wat heb jij nou, man? Ja, Ach, uh, Wat? wat... Wat, je, wat is ga, de... Ja. Je loopt dan met een shampoo tussen je benen. Ja. Met risol. En je leuter hangt er... Ja. Nou ja. Schoon, is. het uh... <totstuk> ziet is wel grappig. Ja, heel grappig. <totstuk> grappig. Hey, we gaan naar de, mijn tweede aflevering van die aangekochte serie van mij. Die oh ik toen op nee. de radiobeurs in Beuzescherm heb gekocht. Dit, in kader van dat er meer grappige humor. Oh nee. Hoewel dit ook wel grappige zicht is. <totstuk> wat is dit? Wat is dit? Een rotdag! Die en dan ja, wat ook nog humor! Wat. Ja, er komt nu grappige humor van Jeroen van ja, Boksel. Heel grappige humor. Al. Jawel, je moet het horen. Dood aan de humor! De verborgen microfoon, de verborgen microfoon, microfoon, de verborgen microfoon, microfoon, microfoon, de verborgen microfoon, de verborgen microfoon. microfoon. Iedereen ja. die <tast> wat te verbergen heeft. De verborgen microfoon. Voor iedereen die wat te verbergen heeft. Ja, <lacht> Goedendag dames en heren. Dit is hem natuurlijk weer, ja, dit is Jeroen van Bokstel. Met het geweldige spelletje De Verborgen Microfoon. En De Verborgen Microfoon hangt deze keer. hang deze keer, hang deze keer, hang deze keer, hang deze keer, hang deze keer. Nou, ik blijf like op een plaats. blijft hangen. De Verborgen Microfoon hangt deze keer bij niemand minder dan u kent hem allemaal. Uh, het is misschien niet een van de gelukkigste berg Eikenaren, maar het is wel een van de meest karakteristieke berg Eikenaren. Het is Staf Goossens. En voor Staf Goossens hebben we een hele mooie voor in de petto. Hebben we een hele mooie. Goed, de microfoon ligt onder zijn bed. en we weten allemaal de staf een beetje bang is voor honden. Nou, en of hij eh, na deze uitzending nog bang is voor honden, dat betwijfel ik, want daar gaat hij. We openen de kamerdeur van zijn slaapkamer. De microfoon ligt onder het bed. En waar hebben wij hier deze 16 boefjes vandaan? Bij het kennel van Bergrijk. Ik zou zeggen, jongens, laat ze maar los! <lacht> <lacht> <lacht> <SILENCIO> ah, en weg. Oké jongens, de van de asiel haal de hond voor terug. Ja, <SILENCIO> Hey stap! hey stap! <laughs> kijk nou eens goed, Kijk nou eens goed, hey, kijk nou eens goed, Staf. Roem van Bob Stoel. Ja, ja, ja. En kijk eens even onder je bed. De verborgen microfoon. <lacht> geweldig, geweldig, geweldig. Je reageert precies zoals wij gedacht hadden. Dit is Jeroen van Bokstel en uh, ik zou zeggen... Staf, slaap lekker, uh, dank je voor het meedoen aan de verborgen microfoon. <lacht> een dokter bellen. Kan er iemand een dokter bellen? Ik word niet goed ik niet goed ik ben niet goed geworden ik ben niet goed geworden in mijn eigen vuil ik ben niet goed geworden in mijn eigen vuil mama Mama, ik zie een licht. Ik moet naar het licht toe, door de tunnel naar het licht. Mama, ik kom snel bij je, mama. Ja, Ja, hebben jongens, even jongens, even de microfoon onder zijn bed van aanhalen, halen, ja. Dit was een hele goede, dit was een hele goeie. zo lang in Jeroen van Zo, even onder zijn bed. Hij ligt toch weer niet te slapen, zie ik. Hey. Hey Staf. Hey. Even wakker maken. Staf. Hey. Die ligt echt als een oorst. Wat? Godverdomme. Godverdomme. Die verpest mijn programma. Godverdomme. Jongens! Jongens. Jongens. <coughs> Half vier is de uit zijn keuken. Ja. En een zaag. Oké, okay, ja, ik ben even bezig. Oké, okay, dan. Is... Ja, nee. Het... Trek je de deur achter je dicht? Oké, okay, jongens, het laatste gedeelte eraf knippen, hè, ja. Oké, okay, jongens, dag! Godverdomme. Zo. Zaag. Ja, zo. Wat doet u met die zaag? Ah, ah, ah. Hey, had jij me toch bijna even tussidaat? Dit is Jeroen van met een verborgen microfoon. En uh, die zaag, dat is gewoon om... Uh, en die vuilniszakken, dat is om... Zomaar... Ik was bij mijn moeder. <laughs> ja, <lacht> nou. <lacht> ik was <lacht> bij mijn moeder. Oké, okay, dit was uh, de verborgen microfoon. Ik uh, zie je nog wel een keer, hè, Staf, sportief dat je meedeed. En tot de volgende keer bij Radio ik bij het spelletje De Verborgen Microfoon. Zo. Ja. Uh, die vuilniszakken neem ik wel mee en die zagen ook. Dag, dag, Staf, dag, dag. Dag, dag, dag. Ik was bij mijn moeder. Eindelijk weer. Ach, uh, <totstuk> meneer Van Bokstel.